Het aantal besmettingen met het coronavirus in Duitsland is flink gedaald. Er kwamen het afgelopen etmaal bijna 2500 gevallen bij, meer dan 1000 minder dan gisteren. Het dodental in Duitsland is met 184 toegenomen, dat zijn 58 sterfgevallen minder dan gisteren. In Brazilië hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de lockdownmaatregelen. In de hoofdstad Brazilia sprak president Bolsonaro met een paar demonstranten die zich hadden verzameld bij zijn paleis. Op sociale media zegt Bolsonaro dat hij een begin wil maken met het versoepelen van de lockdown. De Franse economie krimpt dit jaar met minimaal 8 procent, verwacht de Franse centrale bank. De huidige crisis is geheel nieuw van aard en heftiger dan vorige crisis, zegt de president van de centrale bank tegen Franse media. Het IMF voorspelde voor de Nederlandse economie eerder al een krimp van 7,5 procent.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 Dat was via een livestream te volgen. Onder andere Lady Gaga, Celine Dion, Pharrell Williams en de Rolling Stones deden eraan mee. Het weer, bewolking in het zuiden, trekt weg. Verder volop ruimte voor de zon vandaag met 12 graden op de wadden. En 15 tot 20 graden in de rest van het land. Dit was het NOS Journaal. Ik kan er niet omheen. Hij is mijn type. Beslist. Mysterieus. Realist. Altijd ready. Groffe humor.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 Daar zijn we weer. Aflevering 99, wat mij betreft de ene laatste van uh, Zandvoort Klassiek of ZFM Klassiek. Vandaag gaan we het, uh, de Beethoven Cyclus afsluiten. We hebben alle symfonieën tot nu toe uh, geduid van deze grote componist. En vandaag, uh, terwijl ik een heerlijk kopje thee krijg, uh, vandaag wordt uh, deze cyclus afgesloten met de negende. Nou hebben we de negende alles eerder uitgezonden, dat is al een aantal maanden geleden. Maar uh, de afgelopen tijd heb ik alle symfonie uitgezonden in de uitvoering van uh, de Berliner Philharmonica met Herbert van Karajan. En ik dacht eigenlijk dat deze versie niet bestond, dat was, ik kon hem een hele tijd niet vinden. Tot hij ineens, uh, daar ineens, gewoon was. Dus dat is wel lekker, want dan hebben we de hele serie in dezelfde uitvoeringen. Dat vind ik eigenlijk wel zo mooi.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 I the...